10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Obama is in Afghanistan voor een verrassingsbezoek. Het bezoek van Obama komt precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden... door Amerikaanse commando's. Obama heeft in Kabul een verdrag getekend met de Afghaanse president Karzai... over voortzetting van de hulp aan Afghanistan na 2014... als de Amerikaanse militaire missie eindigt... Obama blijft zeven uur in Kabul. Hij zal er onder meer een tv-toespraak houden... waarin hij uitlegt wat de oorlog in Afghanistan voor de Amerikanen heeft betekend. Bij een demonstratie van krakers in Amsterdam-West zijn 19 mensen opgepakt. De demonstratie van een paar honderd krakers begon rustig... maar de sfeer werd grimmiger toen de demonstratie werd tegengehouden. De ME greep in toen krakers weigerden hun gezichtsbedekking af te doen. Burgemeester van der Laan was vooraf al bang voor ongeregeldheden. Hij wilde de demonstratie niet verbieden, maar de demonstranten mochten geen bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding dragen. Ook waren met hout versterkte spandoeken verboden. De KNVB wil zich niet mengen in de discussie over de politieke situatie in Oekraïne. Vanmiddag liet minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken weten... dat leden van het demissionaire kabinet en van de koninklijke familie niet naar EK-wedstrijden gaan... als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. De voetbalbond wil zich niet bemoeien met de keuze van politici. KNVB volgt de ontwikkelingen in Den Haag en Oekraïne op de voet. Het is aan de regering of politici al dan niet af te reizen naar Garkov. Wel staat de bond voortdurend in contact met buitenlandse zaken... om een stevige vinger aan de pols te houden... als het gaat om de veiligheid van de Nederlandse supporters en het team. Zo schrijft de KNVB in een verklaring. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het binnenland kans op mistbanken. Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het zuiden kans op buien. Het wordt 14 graden aan zee tot plaatselijk 20 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop... Ja!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 Geniet in juli en augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek... tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op robecozomerconcerten.nl. Yes, yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper op zingo.nl op bestelling. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. NOS, NOS Daniel Langs de lijn, met geo Lippens. Goedenavond, een uurtje sport op de eerste dag van de maand. Een dag waarop de Nederlandse volleybalvrouwen in de jacht op een olympisch ticket verloren van Polen. Dat is een dramatische start, maar volgens internationaal Caroline Wensink is er nog niets verloren. Nee, al helemaal niet. Dit was wedstrijd 1 en uh, morgen is wedstrijd 2. Servië geloof ik, ik weet het niet eens. Maar nee, helemaal niet. Het is nog steeds kans op uh, van alles en nog wat. Bij Ajax zijn ze er klaar voor. Een goede reeks moet morgen worden bekroond met de officiële titel. In het duel met VVV Venlo moet dat volgens trainer Frank de Boer in stijl gebeuren. Je speelt in een uitverkochte arena. Je bent verplicht om een hele goede Bestrijd ervan te maken. En het zou heel treurig zijn als we heel slecht spelen... en uiteindelijk wel de schaal in onze handen hebben. Maar al het sportnieuws werd overschaduwd door de plotselinge dood van zwemmer... Alexander Dale oen regerend wereldkampioen op de 100 meter schoolslag. Het zorgde voor een schok in de zwemwereld en in zijn vaderland, Noorwegen... waar extra nieuwsuitzendingen werden ingelast. Goed het Dagsvriend zijn er extra in verbindelse met zwemmer... Alexander Dalle-Oens we praten over dit treurige nieuws met Nederlands kampioen Lennart Stekelenburg. Verder praat Arjan van der Horst ons bij over de nieuwe bondscoach van Engeland. En we introduceren de nieuwe boot voor de Holland 8. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De kans dat de Nederlandse volleybalsters naar de Olympische Spelen gaan wordt kleiner... En kleiner. In de eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatie in Ankara... ...verloor Oranje met 3-1 van Polen. Maarten Tip praat na met de nieuwe bondscoach, Guido Vermeulen. Guido Vermeulen, viel het mee of viel het tegen? Ik heb heel mooi volleybal gezien. Bij Vlagen, alleen uh, bleek ook dat we het niet echt af konden maken. Ja, maar het is ook een 3-1 nederlaag. Het is een 3-1 nederlaag, ja. Je kijkt natuurlijk ook hoe we spelen. En uh, bij Vlagen we dat heel goed gedaan. En, en bij Vlagen we, konden we de bal niet afmaken. Wat vond je goed? Vond onze verdediging, inzet, werklust, vond ik fantastisch. We hebben echt met opgeven elke bal van de grond proberen te halen. Alle lange rallies uh, gewonnen. Ja, dus aan vechtlust kan ik je niks verwijten. Nee, maar als je dan naar het niveau kijkt... dan had ik toch vanaf het begin de indruk dat Nederland gewoon tekort komt. Ja, wij zeker uh, als op hoge bloks iets moeten doen. Dan uh, zijn zij slimmer, slaan vier handjes uit, topjes, handen. Uh, wij slaan in het blok of uh, we tipen hem net niet goed weg. En daar, vooral op links, voor aan de twee kanten, uh, legden we het af... Nou begin je dit toernooi tegen Polen met een 3-1-nederlaag. Uh, kan er meteen een streep onder nu, want dit was de wedstrijd die je moest winnen. Ja, uh, ja elke. Als je hier iets wil doen, moet je elke wedstrijd winnen. Uh, we staan met onze rug tegen de muren. Maar, uh, dit was zo'n zo zo te kloppen tegenstander. Ja, Servië, is, Europees ja, kampioen, Rusland wereldkampioen. Ja, ja, dus het was steeds moeilijker. En deze hadden we graag uh, willen pakken. Maar je blijft lachen, je blijft de moed erin houden. Hoe moet ik het zien? Nou, luister, ik ben net begonnen. En, uh, ik zie proces, ik zie dat we beter gaan spelen... En we hebben het gewoon heel zwaar hier en we krijgen de wereldkampioen en Europees Europese kampioen. Daar ga ik niet huilen, daar gaan we toch verder kijken. Maar hopen op een wonder, dat is nu al voorbij denk ik. Dat weet ik niet, we moeten deze twee wedstrijden spelen nog. Denk je echt dat er nog een verrassing in kan zitten? Nee, wij willen gewoon goed spelen en uh, de Servers spelen morgen voor de eerste keer. Ja, dan gaan we er weer heel hard in vliegen. Guido Vermeulen, de nieuwe bondscoach van de volleybalvrouw. In Nederland moet het olympisch kwalificatietoernooi winnen... om deze zomer naar de Spelen te mogen. Maar zoals u Maarten Tip al hoorde zeggen... met Europees kampioen Servië en wereldkampioen Rusland... als komende tegenstanders lijkt dat een moeilijk verhaal te worden. Alexander Daloon. Daloon op weg naar de wereldtitel. Misschien ook op weg naar een wereldrecord. Hij gaat heel dichtbij komen. 58-71 zeg... Wat een fenomenale tijd. Schokkend nieuws vandaag uit de zwemsport. De Noorse topzwemmer Alexander Dalen-Oen overleed op 26-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij werd vorig jaar nog wereldkampioen op de 100 meter schoolslag in Shanghai. En was een van de favorieten voor de Olympische titel op die afstand. Aan de telefoon Lennart Stekelenburg, onze beste schoolslagzwemmer van dit moment. Lennart, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hoe heb jij het nieuws vernomen? Ja, als een schok... Um, vanmiddag rond een uur of een vrij kort uh, kreeg ik dat uh, nadat het in het nieuws kwam uh, te horen. en uh, ja, Ik kan niet ontkennen dat ik daar eigenlijk heel de middag uh, wel over na heb liggen denken. Ja En hoe gaat dat dan? Bel je dan meteen met je zwemcollega's en gaan jullie er dan over praten van hoe is dit mogelijk? Nee, ja proberen op internet uh, te zoeken naar, naar meer informatie wat er natuurlijk uh, niet is want dat, dat zal allemaal nog komen waarschijnlijk. En, Um, voor de rest heb ik mijn zwemcollega's in, in het zwembad vanmiddag bij de training weer gezien. En ja, voor hun, hun gold hetzelfde. Allemaal natuurlijk uh, ja, wel geschrokken en uh, geschokt. Jij kende hem wat beter, hè? want jij gaat al terug zeg maar, tot in je jeugdjaren... toen je aan jeugdwedstrijden deelnam. Toen kwam je hem al tegen. Hè? Ja, als juniorenzwemmer ben ik hem voor het eerst tegengekomen... bij de Europese jeugdkampioenschappen in 2003... En um, ja, eigenlijk dat ik echt uh, een praatje met hem begon te maken, dat was pas in 2009 toen heeft hij een keertje deelgenomen aan het Nationaal Kampioenschap uh, in Eindhoven. En hij uh, ja, gewoon uh, lang aan tafel gezeten hè? en gesprekken gevoerd en een geintje, uh, geintje uitgehaald. En ja, sinds die tijd spreek ik hem wel op een andere manier. Ja, wat was het eigenlijk voor, uh, voor Zwemmer als je hem uh, probeert te typeren? Super positief altijd. En, uh, een hele nuchtere, een nuchtere jongen die ook altijd genoot van het feit dat hij uh, ja, het, het leven leidde wat hij wilde. En dat was gewoon topsport. En, uh, en dat, dat vond hij fantastisch om uh, te doen. Dus um, ja, in die zin, uh, um, de laatste dagen op uh, trainingskamp zal hij ook ongetwijfeld uh, genoten hebben. Ja, dat trainingskamp in Flexte in Amerika, waar hij dan uiteindelijk overleden is, uh, ja, ja, hij werd... Met een hartstilstand gevonden op de kamer overleden uiteindelijk in het uh, ziekenhuis. Hoe gaat dat trouwens? Hè? Want jij bent ook een zwemmer. Jij bent ook in die leeftijdscategorie. Schrik je dan als topsporter? Nou ja, ja, natuurlijk. Um, alleen ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je als topsporter ook uh, vaak genoeg uh, medische tests wordt uh, onderworpen en dat het goed in de gaten wordt gehouden of dat het allemaal nog uh, loopt zoals dat het hoort te lopen. En um, ja, dat zal voor uh, Alexander Dalewoen ook ongetwijfeld uh, hetzelfde zijn. Die, die is echt wel getest om te kijken of dat zijn hartfunctie goed is. Alleen ja, sommige dingen die, die, die gebeuren. en Ook met een test kun je dat niet altijd uh, uitwijzen, helaas. Je kunt het niet uitsluiten, want je bent topsporter. Nou ja, ik denk dat het, dat het niet, zo, niet eens zozeer te maken heeft met het feit dat hij topsporter is. Alleen ja, als, als topsporter komt zoiets in de media... En, en bij, um, ja, bij iemand die niet aan topsport doet, um, ja, blijft dat wat meer binnen, rela binnen, binnen familie uh, en, en kenniskring. Wat was de laatste keer dat jij hem gezien hebt? Tijdens de wereldkampioenschappen in Shanghai. Um, toen, uh, toen hij eigenlijk um, ja, met, het, met het nieuws uit Noorwegen en, en het uh, uh, uh, schietincident daar werd geconfronteerd. En um, ja, daar liet hij ons weten dat hij daar natuurlijk enorm van was aangeslagen en geschokt. En um, de manier waarop hij handelde in de wedstrijd zelf, ja, daar heb ik alleen maar met bewondering naar staan te kijken. Want hij werd uiteindelijk toch gewoon wereldkampioen. Ondanks dat drama. Betekent gewoon een sterke persoonlijkheid. Hij kwam daar ook met een rouwbandje de arena in, hè? Na die moordpartij van Anders Breivik. Ja, ja dat klopt. Nou, ja, rondom het bad was hij eigenlijk maar weinig waard en zat hij er echt doorheen. Dat kon je duidelijk aan hem zien. Maar op het moment dat hij het blok opging... Uh, ja, wist hij zich echt fantastisch bij, bij, bij elkaar te rapen. En dat uh, ja, tot een krachtsexplosie um, uh, te laten uitspatten. Dus dat was uh, bijzonder. Ja, na die wereldkampioenschappen is hij geblesseerd geweest. Uh, wordt hij dan toch terecht... of werd hij terecht genoemd bij de favorieten voor de Olympische titel? Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan heeft hij meer blessures gehad. En... Uh, Iedere keer heeft hij laten zien dat hij daar uiteindelijk goed van uh, kon herstellen. En um, ja, als je ziet met wat voor voorsprong hij op de, op de wereldkampioenschappen afgelopen zomer won... Ja, dan kan, kan het niet anders dan dat hij topfavoriet was uh, voor, uh, voor de gouden plak in, uh, in Londen. Je hebt je geplaatst voor de Spelen in Londen, Lennart. Het zal toch anders voelen straks, hè, die eerste keer, denk ik. Nou ja, ik denk dat het zeker, zeker, en dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle zwemmers... hij zal gemist worden en... Um, ja, helaas, helaas is hij er niet bij. Lennart, bedankt voor je reactie. Alsjeblieft. De Cardigans waren dat met... Carnaval, we zullen niet te veel muziek draaien vanavond, want we zitten bomvol. Nu een heel blok voetbal, we beginnen in de eerste divisie. De promotie-degradatiecompetitie is daar vandaag begonnen. Uitslagen van de Heenwedstrijden in de eerste ronde, waaraan alleen dus de ploegen in de eerste divisie deelnemen. go Ahead Eagles tegen Den Bosch eindigde in 1-1 en MVV verloor thuis op eigen veld dus met 0-2 van Cambuur. Zaterdag zijn de returns en dan weten we welke twee van de vier ploegen nog een kans houdt om naar de eredivisie te programmeren. En dan gaan we het hebben over de eredivisie. Want we hollen naar het einde van de voetbalcompetitie nog twee ronden te gaan in de eredivisie. En morgenavond wordt een compleet programma afgewerkt. Er kan dan een aantal beslissingen vallen. De kans is vooral erg groot dat de officieuze titel van Ajax officieel wordt. De Amsterdammers krijgen VVV Venlo op bezoek. En daar moet het laatste broodnodige puntje worden binnengehaald. Reden genoeg voor Angelo Tewiel om alvast terug te blikken op het afgelopen seizoen van Ajax. Hij vroeg aan Frank de Boer wat hem het meest is bijgebleven. De wisselvalligheid die we het vorige seizoen hebben getoond, ook in mijn periode, de laatste half jaar, dat we even goed kampioen werden, die wilde je eigenlijk uh, ja, minder zien of wil verminderen, wil je verbeteringen zien. Ik denk dat we ook dit seizoen uh, vrij wisselvallig zijn geweest. Het heeft ook te maken natuurlijk, uh, natuurlijk met blessures, dat je nooit echt met een vast elftal... Uh, heb kunnen spelen. De laatste tijd doen we dat veel meer en dan zie je ook dat er gewoon veel meer automatismes ingekomen zijn. En dat een, ja, een team ook kan groeien zeg maar naar een bepaald niveau. En ja dat is eigenlijk een beetje typerend voor dit seizoen geweest eigenlijk de blessures waardoor je niet aan de vastigheid hebt kunnen trainen. En vooral door wedstrijden te spelen dat je dat vooral de spelers het gevoel met elkaar krijgen. Welke momenten als jij dit seizoen beschouwt als jij je ogen sluit, schieten jou dan te binnen? Nou ja, twee uh, duidelijke momenten. Manchester, uit. Manchester United en uh, PSV thuis. Al zijn de, de voorbeelden van hoe het moet? Ja. Want die tegen PSV, dat was de ommekeer in de competitie. Uh, ja, vooral het, uh, het... Eigenlijk die twee wedstrijden wat ik net noemde... met Manchester uit en, uh, en PSV uh, thuis. Het, het besef... Hoe je een tegenstander de wil kan opleggen. En dat hebben we eigenlijk uh, daarna steeds weer gedaan bij el tegen elke tegenstander. En daarvoor hebben we ook uh, bij Vlaag goed gespeeld. Maar dit was echt een wedstrijd waar we de PSV eigenlijk geen schijn van kans gaven. En dan heb je het tegen een tegenstander die natuurlijk heel hoog aangeschreven staat. Nou, als je tegen deze tegenstander kan, dan moet je tegen uh, elke tegenstander uh, moet je het kunnen. Wat hou jij de jongens voor voor de laatste twee duels? Nou, dat je verplicht bent en dan je stand verplicht bent om goed af te sluiten. Je speelt in een uitverkochte arena. Je bent verplicht om een hele goede wedstrijd ervan te maken. En het zou heel treurig zijn als we heel slecht spelen en uiteindelijk wel de schaal in onze handen hebben. Dat verdienen onze supporters niet en wij onszelf ook niet. Dat was Frank de Boer. Morgen dus die belangrijke wedstrijd tegen VVV Venlo. We gaan praten over die laatste speeldag. Dat doen we met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hallo Gio. Dat kampioenschap morgenavond. Dat is toch een formaliteit hè, voor Ajax. Ja, daar lijkt het wel op. De Ajax heeft nog een puntje nodig, officieel. Maar ja, heeft eigenlijk al een beter doelsaldo dan achtervolger Feyenoord. Maar goed, er moet nog wel eventjes een puntje gehaald worden... Ja, de tegenstander is VVV natuurlijk. Dat strijdt ergens voor, maar staat niet voor niets op de 16e plaats van, van de Eredivisie. Hij heeft, heeft ook nog wel punten nodig, maar als je kijkt naar de resultaten uit het verleden... 18 keer daar gespeeld en slechts één keer gelijk. Nou, zelfs een gelijkspel is genoeg voor Ajax, dus nee, ik denk dat daar geen zand in de motor meer gaat komen. Nou, luisteren we straks naar Frank de Boer en die had het ineens over die wisselvalligheid van zijn ploeg. Nou kan ik me dat inderdaad herinneren van, nou, laten we zeggen, het eerste deel van het seizoen. Wat is daar nu nog van over? Niet veel. Uh, misschien nog wel eens fases in een wedstrijd waarin het uh, uh, wat minder gaat. Maar kijk, je kijkt toch uiteindelijk naar de resultaten. En Ajax heeft twaalf wedstrijden op rij gewonnen. En hij verklaart het net zelf al. Hè. Um, die wisselvalligheid ontstaat natuurlijk met name doordat je elke keer met andere acteurs uh, het toneel op moet. Ja, nu, de laatste weken is het zo dat, dat, dat die ploeg redelijk hetzelfde is. En die automatisme, ja, daar vaart elke ploeg wel bij. Daar, uh, da, da, dat zie je nu terug. Dus die wisselvalligheid is wel wat minder. Nu, nog in fasen van wedstrijden, maar ja, je kunt natuurlijk niet spreken van een van, een, van wisselvallige resultaat als je twaalf wedstrijden op rij wint en op die manier uit kansloze positie het kampioenschap gaat binnenhalen. Want laten we niet vergeten, we hebben Ajax toch een paar keer gedag gezwaaid in dit seizoen, ja. en uiteindelijk door stabiliteit hè, en dat is dus geen wisselvalligheid wint Ajax het kampioenschap. Lang niet zoveel spanning als afgelopen jaar, afgelopen jaren, om die eerste plek in de Eredivisie. Maar de grootste spanning bij de topclubs is vooral te vinden bij het gevecht om de tweede plaats. Want die geeft recht op de voorronde van de Champions League. Feyenoord heeft een voorsprong van 1 punt op PSV. En speelt zelf tegen Heracles Almelo. Die ploeg is als verliezend bekerfinalist juist gebaat bij een tweede plaats van PSV. Want dat betekent dat Europees voetbal voor Heracles veilig is gesteld. Joep Scheuder waarschuwde Feyenoord trainer Ronald Koeman alvast dat hij moet oppassen. Nou, het, is, het is altijd oppassen. En uh, omdat het ook voor Heracles uh, heel belangrijk is... Is het ook een grote wedstrijd? En drie wedstrijden in een week. Ben je ook niet zo gewend met Feyenoord? Is dat nog iets wat je bezighoudt? Nou, dat, dat, dat zou een probleem kunnen zijn als dat uh, weken achter elkaar is. Maar als je helemaal in de laatste fase zit, dan, uh, dan moet je mentaal zo sterk zijn dat dat uh, geen probleem is. Bakal kan die spelen. Hij heeft gedeeltelijk meegetraind en het laatste deel van de training. En, uh, het ziet er goed uit, alleen ik uh, moet even afwachten hoe de reactie is. Maar ik ben er wel positief in gestemd. Wat zijn je gedachten over de spits? Fernandes is er niet, Guidetti is er niet. Dan kun je twee dingen doen. Ga je schuiven? Je zegt dat goed, je kunt twee dingen doen. Dat ga je niet zeggen, hè? Nee. nee dat is... Wat zijn je overwegingen is dan meestal de vraag? Dat je het elftal intact wil houden en niet te veel wil nou ja, dat, dat, dat zijn keuzes die je maakt. Net zo goed dat de keuze was om het elftal uh, de andere posities in ieder geval intact te laten. En ik neem ook een tegenstander daarin mee. Uh, waar kun je de tegenstander het meeste pijn in doen? Uh, hoe spelen ze? Uh, spelen ze ver van de goal? Of, uh, dat is een, een functie voor de spits, wat wij uh, dan uiteindelijk bepalen. Ronald van der Geer je hangt nog steeds. Uh, ja. Je hebt Feyenoord van dichtbij gevolgd. Hoe zie jij die ontwikkeling bij Feyenoord gedurende dit seizoen? Nou, je hebt het zien, het zien gebeuren eigenlijk. Je begint bij Feyenoord. Eens te kijken aan het begin van jaar. Alleen maar onvreden. Het dat het, het niet tussen trainer en spelersgroep. Dan komt Ronald Koeman. En die doet een verrassende uitspraak. Die zegt wij gaan nog stunten met dit team. En dan zegt iedereen ja Koeman. dat zal toch allemaal wel. De eerste wedstrijd eigenlijk waarin je zag dat er wel iets begon te groeien. Was AZ uit. Die wedstrijd werd weliswaar nog verloren. Maar toen werd er wel goed gespeeld in een ander systeem. Oftewel het elftal pakte het op. Nou ja. Ajax. Eigenlijk alle grote wedstrijden zag je... dat dit elftal een bepaalde volwassenheid toonde. Alleen het is ook een jong team. Dus die prestatiecurve was niet altijd even stabiel. Dat is eigenlijk pas na de winterstop gekomen. Ja, en nu in negen wedstrijden. Twee gelijke spelen en uh, zeven overwinningen. En met name de volwassenheid waarmee de ploeg speelt. En dat zag je natuurlijk afgelopen zondag. Grote wedstrijd tegen AZ. En, en Koeman in diezelfde persconferentie... waar je net een stukje van liet horen, zei Koeman dat je dat ook kon zien aan Jordi Klaasie... Die, die, die als regio regisseur van het elftal fungeerde... vroeg in de wedstrijd al een gele kaart pakte... maar dan toch het vermogen had om met enige agressiviteit overeind te blijven en geen domme dingen te doen. En dat gold eigenlijk voor het hele elftal. De focus houden en vertrouwen hebben in eigen kunnen, waardoor je dingen durft. Nou, en dat is gedurende het seizoen gegroeid. En ja, natuurlijk heeft, heeft Feyenoord nu nog last van, van resultaten uit het verleden. Hè. Wat was er bijvoorbeeld gebeurd als Gwiedetje zijn shirt had aangehouden tegen, tegen RKC en die wedstrijd was gewonnen en misschien nog eens een keer een gekke geitje. Maar goed, Feyenoord moet blij zijn waar het nu staat en moet de ontwikkeling koesteren. Ja, en die ontwikkeling is heel groot geweest. Want ik haal Jordi Klaas eruit, maar ook Stefan de Vrij is weer gegroeid. Um, uh, El Amadi is natuurlijk een hele andere voetballer uh, geworden. Nou ja, en zo zijn er tal van uh, spelers die zich ontwikkeld hebben. Maar wat vooral uh, ontwikkeld is, is dat het. ...team beter is geworden. En dat roept ook de twijfel op bij Koeman morgen. En wat ga ik nou doen met dat elftal, nu ook Fernandes geschorst is... ...ga ik gewoon iedereen laten staan en zet ik een andere spits in... ...of ga ik voor Cicé in de spits en breng Cabral... ...omdat Cissé, uh, ja misschien wat beter past bij Herakles. Ik denk overigens dat hij voor het laatste kiest... ...en dat uh, Aschabard op de, op de bank begint. Nog even over die druk, hè? want twee wedstrijden... Uh, ...die tweede plaats moet vastgehouden worden. Uh, kan die jonge ploeg dat? Nou ja, dat, dat antwoord heb ik eigenlijk net gegeven met die wedstrijd tegen AZ. Hè. Daarin moest natuurlijk een, een, een, een positie worden afgedwongen tegen een directe tegenstander. En de manier waarop dat gebeurde was wel imposant. Hè, het, het, het staat als een huis, men geeft bijna niks weg en weet dit soort wedstrijden eruit te slepen. Nou ja, niet voor niets uh, zijn alle grote wedstrijden gewonnen dit jaar in eigen huis. En Koeman haaste zich vandaag door te zeggen natuurlijk, dit is ook een grote wedstrijd. Want Heracles, nou, dat hebben we net gezegd, heeft er belang bij dat, uh, dat PSV tweede wordt. Heracles Aaklis wil toch ook wel iets van revanche op die bekerfinale... op dat veld waar het vernederd is en, en kan gewoon lekker ballen. Is natuurlijk een hele aardige ploeg. Maar Feyenoord is niet meer bang voor tegenstanders in de Kuip. En dat is het, dat, ja, dat is het vermogen wat er dit seizoen in die groep gegroeid is. En het antwoord op de vraag is dan, is dan eigenlijk gewoon ja. Nou, laten we het nog eens even verder hebben over die strijd om die tweede plek. Heerenveen speelt daar een hele belangrijke rol in. Een aparte rol eigenlijk ook. Want het kan zo zijn dat ze er baat bij hebben... om de laatste wedstrijd tegen Feyenoord te verliezen. Leg dat nou eens uit. Ja, maar daar zit er wel heel wat voorbehouden aan, hoor. Want um... We moeten niet te ver vooruitkijken. Heerenveen moet morgen spelen tegen Twente. Voor alle duidelijkheid wil dat scenario wat jij net schetst een rol gaan spelen. Zal Heerenveen toch echt eerst van Twente moeten winnen. Dan namelijk worden de tukkers afgeschud. En heeft Heerenveen in elk geval minimaal die vijfde plaats te pakken. Die vijfde plaats geeft alleen maar recht op Europees voetbal. Een directe plaatsing voor Europees voetbal... op het moment dat PSV geen tweede wordt. Dan zou dat scenario dus een rol kunnen spelen. Maar als Heerenveen morgen punten laat liggen tegen Twente... dan moet het vol aan de bak om eventueel nog maar vijfde te kunnen worden. En zal het die laatste wedstrijd gewoon moeten winnen. En zou het zo kunnen zijn dat men zichzelf dan de das omdoet? Maar dit scenario is niet zo zwart-wit als dat het gesteld wordt. Eerst Heerenveen, winnen van Twente... en dan zou het eventueel een rol kunnen gaan spelen. Ja, Gaat het trouwens ook echt om die tweeën? Om, om, om dat laatste... De rechtstreekse stadbewijs of gaat het ook uh, maken? AZ en PSV ook nog een kans? Nou ja, dat, dat is afhankelijk natuurlijk van de uitslagen van morgen. Ik zei net al dat ik eigenlijk geen problemen voorzie voor Feyenoord. Dat is natuurlijk heel opportunistisch gezegd, want wat ja, hieruit is, is een goede ploeg. Maar gewoon als je kijkt naar het huidige Feyenoord, denk ik dat gaat thuis niet mis Ja, En PSV speelt tegen Ado. Ado heeft daar dan vorig jaar weliswaar gewonnen. En PSV haast zich nu om te zeggen: wij zijn bang voor de Haagse counter. Maar nee, dat, dat mag voor PSV ook geen probleem opleveren. En ja, dan gaan we kijken naar uh, de laatste wedstrijden. Naar Excelsior-PSV. Um, Feyenoord dan tegen, tegen Heerenveen. Nou, dan zullen die twee ploegen uiteindelijk wel om plaats 2 en 3 strijden. En zullen AZ en Heerenveen, ook gezien de achterstand die het inmiddels uh, uh, heeft op Feyenoord en PSV... zullen dit de ploegen zijn die om 4 en 5 uh, gaan. Ik, ik zie die niet meer in aanmerking komen voor plekje 2. Nee, is, is dat trouwens een essentieel verschil? Hè? Als je kijkt naar Feyenoord en naar PSV, Feyenoord... Mag tweede worden, dat is prachtig als ze dat worden. PSV moet misschien wel tweede worden. PSV heeft die druk zichzelf opgelegd aan het begin van het seizoen. Daar hangen zelfs nog bezuinigingen op kantoor aan, heb ik, heb ik begrepen. Dan zal er weer eens met de kaasschaaf over de organisatie gegaan moeten worden. Nou ja, PSV heeft natuurlijk altijd toch die Champions League miljoenen nodig. Daar waar Feyenoord eh, nooit zal zeggen, wij hebben ze niet nodig. Want die kunnen ze natuurlijk ook heel goed gebruiken. Maar daar is natuurlijk een hele andere ontwikkeling gaande. PSV snakt naar Champions League. Heeft aan het begin van het seizoen tegen Fred Rutte gezegd... het is een must dat je kampioen wordt. Want dan hebben we dat rechtstreeks. Nou goed die ontsnapping is er nog, via de tweede plek, dus daar is de druk om Champions League te halen inderdaad extreem. Ja, en bij Feyenoord, Feyenoord koestert ook direct de plaatsing voor Europees voetbal. Natuurlijk zal uh, de, de, de, de financiële afdeling nog wel eens denken van, nou, die miljoenen waren welkom geweest, mocht het gehaald worden, maar uiteindelijk kijk naar de stappen die dit jaar gemaakt zijn op sportief en financieel gebied en dan is men in Rotterdam Zuid echt wel dik tevreden. Ja. Daar hebben we de top gehad, dan gaan we naar de strijd om de rechtstreekse degradatie. Uh, voor Excelsior is het morgen erop of eronder. De Rotterdamse de club die dit seizoen zo vaak in de slotseconden verloor... staat in de eredivisie onderaan. En alleen bij de winst op nummer 17, de graafschap... kan Excelsior nog degradatie afwenden. Ragnar Niemeijer sprak met de vertrekkende trainer, John Lammers... en als eerste met aanvoerder Joost Broersen. Over de wedstrijd, El Pacino en elkaar de waarheid vertellen. Het is 3-2 geworden voor Vitesse. Het is Van Ginkel die hem maakt twee minuten in de blessuretijd... En uh, zo zet Vitesse toch nog een 2-0 achterstand. Dan kan je wel heel boos gaan worden. En dan inderdaad in de emotie zeg je... Ja, met een lelijk woord zeg je... GVD, wat doe je nou? En, uh, maar ja, na de wedstrijd uh, moet je toch weer met elkaar door. En dan sla je weer uh, armen om iemand heen. En, en dan probeer je toch wel elkaar te steunen en positief te zijn. Zijn hier wel eens slaande deuren geweest... na zo'n seizoen waarin je met z'n allen onderin aan het ballen bent? Nou ja, weinig inderdaad wat dat betreft... Klopt dat? En dat heeft me eerlijk gezegd ook wel eens geïrriteerd. Maar aan de andere kant vind ik het, is het ook de kracht van Excelsior. Omdat het toch altijd rustig blijft, omdat het geloof er wel is. En natuurlijk is het toeschouwersaantal hier wat laag. En de sfeer misschien iets minder dan in andere stadions, zoals bij de Graafschap. Maar ik vind dat Excelsior zeker een, een functie heeft in, in de eredivisie. In tegenstelling tot wat anderen vinden. De gelijkmaker, hij valt een seconde of 12 voor het einde van de wedstrijd. Voor het einde van de officiële speeltijd. Een kopbal van Luc de Jong die er net in valt. En uh, daar heeft uh, de beste de Ruiter dan een keer geen antwoord op. Hoge voorzet, bal via de binnenkant. We hebben daarin hele grote stappen gemaakt. Als je ziet waar deze jongens vandaan zijn gekomen, heel veel jongens nog voetbal zagen als, als hobby. Als ja, leuk. We hebben daarin ook een mentale trainer, Rens Weijde, die, die hier gratis voor ons af en toe wat sessies komt doen. Die die jongen veel bewuster maakt dan dat ze in het begin waren. Dus ik denk dat het gewoon een proces is dat gestuurd wordt door, door de hoofdtrainer, maar niet alleen gedragen wordt door de hoofdtrainer. Nou ja, op, opgeronden is, is inderdaad een mooi woord. Het is uh, ja, alsof je een finale gaat spelen. En, uh, een finale is meestal voor de prijs inderdaad. Maar voor Excelsior is het inderdaad een prijs om, om niet laatste te worden dit seizoen. En dan uh, moet je natuurlijk nog uh, ja, de echte finale spelen voor de play-offs. Ja, en dat is ons doel. Dus ik hoop dat we in ieder geval deze... Finale, maar het zal een finale zijn over meerdere wedstrijden. Maar deze wedstrijd kan je niet verliezen. Dus dat uh, in, in die zin is het dan een finale. Ehm... Maar wij zullen gewoon daarvoor de winst gaan. En eh, wat, wat ik zeg, ik zal er gewoon naartoe leven alsof het weer een finale is. En dan.. Eh... Krijgen we in de bus van die, van die video's met bloederige beelden en zo... en opzwepende muziek en van die toespraken uit films en zo? Nou, dat kan wel helpen, schijnt het. En ik, ik vind het altijd wel mooi, moet ik zeggen. Maar... Eh... Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy... who will go that inch with you. You're gonna see a guy... Ja, ik weet niet wat daarin de trainers zijn plannen zijn. Hij heeft, niet, uh, hij heeft niks met mij overlegd in ieder geval. Doen jullie dat wel eens? Hebben we wel gehad dit seizoen, ja. En toen, toen, kwam... toen wonen jullie wel? Ja, we kwamen in ieder geval heel snel op voorsprong. Dat, uh, dat is wel waar. Dat vind ik, ja, je, moet, je moet telkens met iets nieuws komen. Je moet niet altijd hetzelfde doen. Als je op YouTube kijkt en, en je, je, je gaat daar wel eens wat intikken... dan krijg je hele mooie motivatiefilms. En dan kom je vaak op dezelfde dingen met, met een El Pacino... Of een, of een andere trainer die voor een groep staat. Ja, dat, dat, dat vind ik een beetje te gespeeld. Ik heb mijn motivatiefilmpjes vooral gehaald uit beelden van onszelf. goede momenten, momenten waarin we laten zien dat we een team zijn. En dat slaat wel maar je moet het, uh, wat ik al zei, als je dat uh, twee keer hebt gedaan, dan vind ik dat wel uitgewerkt. Dat is het team, gentlemen. En here. Yeah. And either we heal. nu, als een team. Of we sterven Als individuals. Mooi hè. Het is niet John Lammers <lacht> trouwens in de kleedkamer van Excelsior. Maar het is gewoon El Pacino in de Amerikaanse voetbalfilm Any Given Sunday. En de American voetbalfilm moet ik trouwens zeggen. Prachtige film trouwens, Ronald. Uh, ja, ik nou, moet ik, heel even kort. Als ik dit hoor, dan, dan moet ik aan de directeur Simon Kelder denken. <lacht> en dan denk ik, ja, die moet toch van deze onzin helemaal niet hebben. Die zal die, toch niet zo in de kleedkamer staan? Die zegt: he? als ze nou gewoon eens werken voor dat geld, dan komt het toch allemaal goed. Hè? <lacht> en, en zo wordt het ook hè. Een even tussendoor. Rotterdamse. Ja. Um, Excelsior moet het morgenavond gewoon erbij. Kracht doen, zijn ze in staat om die slag te slaan. Ik twijfel daaraan, omdat het uh, bij, bij Vitesse toch wel hard is aangekomen. Voorsprong uh, weggegeven, eigenlijk op, uh, op, op eenvoudige wijze. Het hoofd er niet bij gehad. Nou, ik denk uiteindelijk dat ik, uh, dat ik de Graafschap wat stabieler vind. En die heb ik dan zien spelen tegen Heracles thuis. En de eerste tien minuten met name, 15 minuten, ja echt weergeloos. Dus ja, ik, ik, ik denk toch dat de Graafschap dat klusje gaat klaren morgen. Maar goed, ze kunnen daar wel voetballen. Maar toch, hè, aan de andere kant, wat is er allemaal aan de hand daar bij de Graafschap? Nou, het is niet heel rustig. Uh, Purel Frenkel, linksachter, ontbrak vandaag op de training. Bleek al sinds zondag in hechtenis te zitten. Is overigens wel vandaag vrijgelaten. Wat was er nou aan de hand? Want er werd natuurlijk druk gespeeld. Ja, niet vanwege voetbalkwaliteiten toch, hè? Niet vanwege voetbalkwaliteiten. Nu ook geen wasmachine op zijn uh, teen gehad. Uh, hij is in mei 2010 uh, aangehouden. Uh, bleek te rijden zonder rijbewijs. Zijn rijbevoegdheid was hem inmiddels ontzegd. Nou, dat heeft lang geduurd. Uiteindelijk is er 9 februari van dit jaar een uitspraak gedaan. Bij verstek is hij veroordeeld tot het betalen van een boete en een voorwaardelijke celstraf van 15 dagen. Uh, Frenkel heeft die boete afgetikt en dacht er van af te zijn. Maar goed, er staat dus nog 15 dagen hechtenis. Maar vandaag is in elk geval die, die hechtenis opgeschort. Dat, daar, daarover wordt later nog wel gesproken. De Graafschap doet er verder ook geen uitspraken over. Het enige wat de Graafschap heeft gezegd, hij is er niet bij. Ja, dus dat is duidelijk morgen. Maar toch heel veel gedoe vooraf, uh, hè, voor aanvang van zo'n wedstrijd. Uh, nou, de Graafschap natuurlijk ook gewoon in moeilijkheden. Ik bedoel, vergroot dat toch de kansen van Excelsior? Ja, als, als, Kijk, Frenko is wel een belangrijke jongen in die, uh, in die selectie. Uh, sais is er ook niet. Nalban Toklu is ook nog een twijfelgeval. Dat zijn allemaal wel routiniers. die uiteindelijk zo'n elftal op sleeptouw moeten nemen. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen. Nou ja, dat zijn allemaal elementen die in het voordeel van Excelsior uh, sp spreken. Uh, Excelsior speelt wel. Ja, kan heel gestroomlijnd voetbal spelen, maar doet dat vooral op eigen veld. Want als ik ik heb even gekeken, ja, uit drie punten gehaald in, uh, wat is het, 32-31 wedstrijden? Nee, 32 wedstrijden inmiddels al. Ja, dat is niet heel best. Overigens is de graafschap gek genoeg uit, ook beter dan thuis. Dus wat dat betreft, nou ja, zeg het maar, het is uh, koffiedik kijken. Maar ik denk, ik, ik denk dat de graafschap dat gaat redden morgen. En dan kan het allemaal beslist gaan worden om die laatste plaats. Belangrijke wedstrijden dus om de tweede plek. En natuurlijk het kampioenschap van Ajax uh, kan morgen misschien gevierd gaan worden. Een mooie avond toch, hè, Ronald? Ja, elke, mooie, elke voetbalavond is een mooie avond. En deze wordt, uh, deze wordt extra mooi. Dank je, Ronald. Morgenavond okay. vanaf 8 uur op Langs de Lijn op Radio 1. <middels> Without you to talk to, no one to serve, or if I leave the ball to, you write the words. Deze eerste dame stond een dikke week geleden nog in Paradiso in Amsterdam... dus Lisa Hennigan met What'll I Do. Teun de Nooier en Take Takema maakten vanavond hun rentrée bij de nationale hockeyploeg. En hoe? In Hoofddorp won Oranje met 10-1 in een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea. De Nooier scoorde twee keer. Samen met Takema werd hij eerder verbannen uit de nationale ploeg... maar bondcoach van As nam het duo weer terug. Voor de Nooier werd het in Hoofddorp een rentrée met een tevreden glimlach. Ja, goed. Ja, natuurlijk. Uh, het valt, valt eigenlijk altijd goed als je 10-1 wint. Zeker tegen Korea, wat over het algemeen een hele stug uh, lastige tegenstander is. Maar we zaten vanaf het begin zaten we er eigenlijk gewoon heel goed op. En we maakten eigenlijk meteen onze eerste uh, grote kansen. Ja, dan... Uh, ja, dat is lekker. Dan begin je zo'n wedstrijd lekker. En dan, uh, ja, dan verwacht je eigenlijk niet dat het 10-1 gaat worden. Maar dan verwacht je wel dat de score de goede kant op gaat. En dat is het allerbelangrijkste. En, uh, ja, het, wat de coach net zelf ook zei, het plezier wat er vanaf spatten. Ik denk dat dat uh, iets is wat heel erg bij ons past. En als dat goed zit, dan uh, ja, kunnen we mooie dingen uh, laten zien. Zoals ook een van die laatste goals met Wali uh, met en, uh, en Billy en Jeroen was erbij betrokken, geloof ik. Ja, ja dat is een fantastische, uh, fantastische goal met heel veel combinatiekwaliteit. En nou, dat is precies wat wij bezitten. En nou, als dat eruit komt, dan uh, geniet het publiek ervan en wij net zoveel. Net zo het is vier maanden geleden dat je voor het laatste NL zelf toch gespeeld hebt. Ja. Was even wennen, of niet? Ja, dat is altijd even wennen, maar een minuut of vijf lag hij er al in. Dus dat was wel uh, erg lekker. En jij maakte hem, hè? Ja, ik mocht hem zelf, uh, zelf maken. Dus dat uh, is natuurlijk altijd fijn. En uh, ja, tweede helft nog een goaltje mee gepikt. Ik, uh, ja, ik mag niet klagen. En hetzelfde rugnummer gehouden ook nog, hè? Ja, die zat nog in de tas, dus dat is mooi. Nou, dat was Teun de Nooyer die zijn rentree maakte. Hij sprak met Tim Steens. Take takema. Ook dus bij zijn rondree wist niet te scoren. Maar na de 10-1 zegen was uiteraard ook hij tevreden. Ja leuk, was, uh, nou ja, er zijn natuurlijk uh, minder wedstrijden. Uh, zijn er wel eens gespeeld. En het is, uh, ja, het is leuk om, uh, om weer voor Nederland op het veld te staan. En helemaal in, uh, in zo'n geweldige wedstrijd. Uh, Met zoveel toeschouwers ook. Veel toeschouwers, uh, voor de toeschouwers veel goals. Uh, dus ja, ik denk een, uh, een mooie avond al, al met al. Ja, het is vier maanden geleden dat je voor het laatste NL zelf gespeeld hebt. Was het weer even wennen of gaat dat automatisch weer? Nou ja, het is toch wel even wennen. Of het is natuurlijk, uh, ja, er is een hoop gebeurd. En, uh, ja. Het is, uh, het is uh, het oefenen in het land. Uh, maar ja, er zit natuurlijk toch wel ja, voor jezelf een gevoel uh, aantal maanden kaart getraind en je best gedaan. Dus dan is het toch wel leuk om weer, weer erbij te zijn. Maar ik moet zeggen, het was ook weer niet meer dan dat. Uh, ik heb natuurlijk uh, jarenlang met, met de meeste van deze jongens gespeeld. Dus dat is gewoon weer een leuke wedstrijd. Ja, en nu op naar Londen, hè? Ja, nou ja, ik denk dat dit voor ons een, mooie, een ja. mooie stap is. En dan de bondscoach, Paul van As, die kreeg veel kritiek toen hij de Nooier en Takema uit Oranje haalde. Maar omdat het gewenste effect uitbleef, vroeg van As het duo weer terug te komen. Vanavond, na de wedstrijd tegen Zuid-Korea, was van As tevreden over het duo. Erg goed, ja. Uh, maar niet alleen Takem en Teun speelden goed. Ik denk dat iedereen vandaag goed heeft gespeeld. En uh, ja, was een mooie wedstrijd. Maar met name Teunentaken zijn er vier maanden niet bij geweest. Het is best een lange tijd. Was het weer wennen voor de jongens en voor jou ook? Nee, helemaal niet. Ze doen er altijd mee natuurlijk, met de trainingen. En, uh, en, uh, dus dat is eraf. Uh, we hebben hard gewerkt achter de schermen. Uh, om, om te zorgen dat we alles uh, hebben besproken en op oefeningen hebben gelegd. We moeten nog wel wat stapjes maken, maar het begint er echt op te lijken. En je ziet het ook hoe we A met elkaar omgaan. Maar B, hoe ze in het veld staan en C, hoe ze in de groep staan. Dat, dat, uh, ja, dit is waar ik naartoe wil. Zo wil ik het zien. En dan maakt de leeftijd niet uit, in. Een lekker opsteken, deze 10-1. Want Korea ja. zit wel in de pool bij jullie. Ja, Korea zit in de pool. Nou, Naar oogst is wel een beetje vermoeid. Dus ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn om hier weer andere conclusies aan te verbinden. En dat was het hockey gaan we weer voetballen. Want over vijf weken dan begint het EK voetbal. En geloof het of niet, maar vandaag pas heeft Engeland zijn nieuwe bondscoach gevonden. Zijn naam is Roy Hodgson. Hij heeft een contract voor vier jaar getekend bij de Engelse bond. Arjen van der Roos, goedenavond. Goedenavond. Onze correspondent in Engeland. Nou, Dat is lekker op tijd, hè? he? Ja, heel ruim op tijd. Jongen, jongen. Nee, je zegt het zelf al vijf weken. Maar ja, eigenlijk kon de voetbalbond niet anders. Uh, Capello, de, de, de oude bondscoach, die nam heel onverwacht ontslag. En de bond wilde ook weer niet uh, een, een te overhaaste beslissing maken. Ook al omdat ze hadden aangegeven dat ze nu per se een Engelsman aan het roer wilden hebben. Nou, er zijn er zijn er niet zoveel van. In ieder geval niet zoveel geschikte kandidaten. De bond zegt dat ze meerdere mensen op een lijstje hadden staan. En uiteindelijk kwamen ze dus uit bij Roy Hodgson. Maar laten we eerlijk zijn. Hij was niet uh, de beoogde man. En niet de man die iedereen dacht uh, hij wordt bondscoach. Nee, van niemand niet. Uh, niet van de selectiespelers. Niet van het publiek. Van de voetbalfans. Niet van de media. Want er was eigenlijk maar één naam die genoemd werd de afgelopen week. En dat was Harry Redknapp van Tottenham Hotspur. Die draait ontzettend goed met zijn club dit seizoen. En dat was misschien ook wel meteen het probleem. Want de Spurs, ja, ze doen nog mee uh, om een plek om de Champions League. De clubleiding had aangegeven, wij willen niet dat de bond gaat praten met Rednap tot het einde van het seizoen. Nou, dit seizoen loopt nog tot uh, halverwege mei. Daarvan vond de bond ja, is toch wel te krap, want een paar weken daarna begint al dat EK. En ze wilden eigenlijk al voor 10 mei een nieuwe bondscoach hebben. Dus Rednap was eigenlijk daarmee uitgesloten. Rednap uitgesloten, maar goed, dan de vraag waarom is er voor Hodgson gekozen? Ja, daar vraagt iedereen naar, want uh, Hodgson, ja, het is een uh, man die een aardige lijst heeft. Hij is een van de weinige Britse coaches... die ook veel buitenlandse ervaring heeft. Sterker nog, als je kijkt naar alle Britse Premier League coaches... dan kun je die op één vinger tellen wie er buitenland ervaring heeft. Dat is deze man. Hij heeft in Zweden clubs getraind, in Zwitserland... Udinese in Italië, Inter Milan. Plus hij heeft ook nog eens internationale ervaring. Hij heeft drie landen gecoacht. Zwitserland, Verenigde Arabische Emiraten en Finland. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Maar hier wordt hij toch wel een beetje afgerekend... op wat hij in Engeland heeft gedaan... En dat is niet zo spetterend. Dus het wordt heel moeilijk voor hem om te overtuigen. En dat werd ook aan hem gevraagd. Gaat er niet een hele moeilijke periode voor u worden? En dan zouden we iets moeten horen. Ja. Maar we horen niks. <laughs> Nou, dan in ieder geval gaan we gewoon even verder uh, met... Uh, nou, met ja, Ik kan Hortsen. wel zeggen, wat, die, wat ik ja, wilde laten horen... Even. was wat hij wat zei, is dat hij toegeeft dat het inderdaad moeilijk zal worden... zo kort voor het EK. Tegelijkertijd zegt hij, van ja, ik, ik, ken, ik, ik werk nu alweer vijf jaar in Engeland... ik ken alle spelers van het nationale elftal wel... dus dat zit wel goed. Wel zegt hij dat hij die datum waarop hij de selectie bekend gaat maken... de eindselectie, een beetje naar achteren wil schuiven... want hij wil toch wel eerst wat tijd en energie stoppen... in het selecteren van zijn spelers... Hm. Het zal trouwens geen gemakkelijke start worden, hè? want uh, er speelt ook nog altijd die kwestie van John Terry bij dat Engelse voetbalteam. Ja, een van de vele kwesties binnen dit Engelse elftal, maar dit is misschien wel de meest ernstige. John Terry, zoals je weet, daar loopt een strafzaak tegen. Hij is, hij is aangeklaagd voor... Uh, uh, Um, um, um, um, racisme. Uh, medespeler van Queens Park Rangers zou die hebben uh, met racistische uitspraken tegen hebben gedaan. Dat is Anton Ferdinand. Nou, Anton Ferdinand, dat is de broer van Rio Ferdinand. Ook een speler van het Engelse Nationale Elftal. En um, uh, ja, dat kan dus heel lastig worden, want ze zitten ook uh, spelen naast elkaar in de verdediging. Uh, dat kan dus uh, moeilijk worden. En uh, Hodgson heeft aangegeven dat hij met beide mannen gaat praten om... Uh, om uh, daar toch iets, uh, om daarover te gaan spreken. Hoe goed is die man eigenlijk? Ik bedoel, wat heeft hij bewezen in het verleden, in zijn trainerscarrière? Nou, zijn beste prestatie, denk ik, is toch wel met Zwitserland. Toen stond hij een tijdje uh, derde op de FIFA-ranglijst. Uh, hij heeft in Engeland niet zoveel bereikt. Met West Bromwich Albion nu ja, heeft hij een uh, middenmootplaats bereikt. Want dat is wel aardig voor die club. Maar ja, niet echt om over naar huis te schrijven. Uh, zijn vorige club, Liverpool, ja, dat werd een drama. Na zes maanden werd hij al ontslagen. En zijn meeste succes heeft hij toch wel wat in de kleinere landen bereikt. In Zweden, waar hij kampioen werd. En, uh, en, en wat natuurlijk wel in het zijn die twee periodes die hij bij Inter Intermilaan, uh, toen hij daar coach was. Nou zijn de Engelse sportvolgers in de regel uh, kritisch. Uh, kunnen die mensen er een beetje mee leven daar, met nee. deze bondscoach? <laughs> nee, daar kunnen we heel kort in zijn. Uh, uh, ja, het lijkt er nu al op dat hij een beetje afgeschreven is. Want de media wilden uh, eigenlijk alleen maar Harry Redknapp, de spelers hadden ook al aangegeven, meteen nadat Capello ontslag had genomen... via Twitter, uh, mensen zoals Lampard en Rio Ferdinand en Wayne Rooney... allemaal zeiden, zeiden ze, wij willen rednap. Als je naar de opiniepeilingen kijkt... Uh, een grote meerderheid van de Britse voetbalfans, Engelse voetbalfans moet ik zeggen... die willen rednap. Dus ja, uh, hij is niet de meest populaire keuze. En dat zal heel moeilijk worden, want we weten uit het verleden... de media, die kunnen bondscoaches echt afmaken. En dat, kan zelfs, dat heeft zelfs vaak geleid tot het ontslag van een coach. Nou, Arjen, het belooft allemaal niet veel goeds voor uh, dat EK. Hè? bedoel, ze zijn wel wat gewend daar in Engeland. Nou ja, en dat ligt niet alleen aan Hodgson natuurlijk. Want het is echt een puinhoop in dat Engelse elftal. We hebben de zaak van Terry natuurlijk. We hebben Wayne Rooney, hun sterspeler... die geschorst is voor de eerste twee wedstrijden. Er zijn belangrijke spelers, zoals Jack Wilshere, die is geblesseerd. Ja, ga zo maar door. En dan nu pas nu een coach. Dus het is niet echt de ideale start voor Engeland. En voor het eerst zien we eigenlijk bij de Engelsen... de Engelsen die altijd... Ja, zoveel hoop hebben over uh, de, een titel. Eigenlijk te veel hoop, eigenlijk die verwachten te veel van een elftal. En voor het eerst merk ik bij de fans dat die verwachtingen dit jaar heel laag gespannen zijn. Het wordt weer pijnlijden voor Engeland. Aljan van der je dankjewel. was dat met Get Down. In Amsterdam kwam vandaag een einde aan een lange en mysterieuze periode in het Nederlandse roeien. In het diepste geheim is er namelijk gewerkt aan een nieuwe boot voor de Mannen Holland 8. Opvallend genoeg gebeurde dat in Duitsland. Een Duits bedrijf dat voor een Nederlandse gouden medaille moet zorgen dus. De techniek is overigens wel van Nederlandse komaf. Die werd ontwikkeld door DSM. Vandaag werd de superboot gepresenteerd. Maar wat hebben ze bij DSM nou toch precies met die boot gedaan? Projectleider Rob van Leen. Het is een, uh, een hele stijve uh, boot die alle energie uh, probeert op het water te brengen... in plaats van uh, in de, uh, zeg maar de bewegingen van de boot uh, energie kwijt te raken. Dus hij is gebouwd uh, uit de laatste nieuwe koolstofvezels... samen met een hele speciale uh, hars die wij ontwikkeld hebben. En die hars maakt het mogelijk om de boot lichter en stijver te maken. Sjoerd Hamburger die heeft de boot met alle mannen van de 108 gisteren en vandaag getest. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Hoe vaart hij? Ja, goed. Het is, een, het is een heerlijke boot waarin je alles voelt uh, wat er gebeurt. En dat is als, uh, als roeier ideaal. Uh, alles wat je doet uh, wordt meteen in, in snelheid vertaald. En dat is, uh, dat is hartstikke fijn. Zijn jullie bij dat hele proces betrokken geweest? Hè? Want het leek allemaal een heel geheim project. Niemand wist er eigenlijk van. En ineens was die boot er. Nou, het is wij hoeven er eigenlijk niet in, in gekend te worden. Omdat je... Ze maakt gebruik van een, een Duits merk, Empacher En die, die gebruiken een, een rondvorm... Die altijd hetzelfde is. Dus we hebben de, de rompvorm is hetzelfde als de boot die we eerder hadden. Het is alleen ze in het hele binnenwerk, in de opbouw van de boot, is, is DSM uh, aan de gang gegaan. Dus, uh, en ze hebben ze hetzelfde gemaakt als wat de Duitsers maken, alleen het materiaal verbeterd. Dus daar hoefden wij niet in gekend te worden. Ze hebben gewoon uh, hem stijver gemaakt. Ja, en er wordt gezegd 25% meer stijfheid van de boot. Uh, betekent dat ook 25% meer kans op een medaille? Het zou mooi zijn, maar ik denk niet dat... Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Het, uh, je, je, je medaille die haal je met de roeiers en uh, als je geen, uh, geen energie erin stopt, als je geen kracht levert, dan ga je niet hard. Uh, het is, het is, uh, dit zijn allemaal uh, kleine fracties, maar het maakt natuurlijk wel veel uit. En wij moeten met z'n allen proberen zoveel mogelijk energie in die bladen te stoppen. En die bladen die zorgen ervoor dat die boot uh, vooruit gaat, maar ook dat de boot vervormt. Maar ja, als een deel van je energie gaat zitten in het vervormen van de boot, dan gaat die energie niet in, uh, in de snelheid zitten. Ja, als dat 25% verbetert, dan ga je, ga je dus harder. Ja, 25% meer kans op een metaal, uh, dat is natuurlijk niet. Het ja, zijn ja. dus 50% kansen Of je wint hem, of je wint hem niet. Zeg, want we uh, kennen natuurlijk allemaal echte uh, materiaalsport, hè? De, de, de, de Formule 1, uh, de motorsport. Uh, maar is ja. dit nou iets meer te vergelijken bijvoorbeeld met het bobsleeën? Waar het ook heel belangrijk is ja, hoe zo'n bob zich houdt op een baan. Ja, het is heel erg vergelijkbaar. Ik denk met, met, uh, met zeilen en, en bobsleeën, waarbij uh, je uh, dit type uh, huls uh, boten hebt... Die, die, die onder krachten onderhevig zijn die, en dus vervormen. Dat is gewoon hoe het, hoe het is. Als je die kan verstevigen, daar heb je wat aan. Dat is met zo'n Bob ook. Ja, die, die tendert naar beneden en als die als een piloot een fout maakt, dan, dan ben je nergens. Maar als je kan zorgen dat er iets meer van die snelheid op die ijzers gezet wordt... of in ons geval op de bladen en in de boot, ja, dan ga je gewoon harder. Nou is duidelijk dat er voordelen aan die boot zitten, hè? die 25% meer stijfheid. Is het ook lastiger, met name wat jullie vandaag en gisteren hebben meegemaakt... als je voor de eerste keer in zo'n boot zit? Want ik kan me voorstellen, je moet er ook aan wennen. Ja, het is zeker, dat is zeker wennen. Een stijvere boot is, uh, is moeilijker. Ik, uh, ieder foutje wat je maakt, wordt, uh, wordt afgestraft. Uh, je, je voelt sneller dat hij uh, op zijn zijkant valt en uh, dat maakt het moeilijker. Maar uh, de topploegen, als je op elkaar ingespeeld bent, dan, dan heb je daar niet heel veel last van Dan roeit het eigenlijk alleen maar lekkerder. En dat is, uh, maar dat, uh, dat voel je wel, dus het is, het, is, het is lastiger, maar het levert ook meer op. Was er nog discussie over de kleur van de boot? Want hij is fel oranje van kleur, hè? Dat lijkt me ja, logisch dit, trouwens, hè, dit, Nederlandse ploeg. Ja, nou ja, het is logisch, maar uh, eigenlijk alle, de, de meeste boten waarin gevaren wordt zijn, uh, zijn geel van de Duitse, Duitse merk Empacher. Uh, maar dit was, uh, was een keuze van, van DSM, die heeft, het, uh, die heeft het ontwikkeld. En dit was uh, het oranje van DSM. Maar ja, die hebben de hele boot uh, vormgegeven en, en nou ja, stijver gemaakt, zoals we al zeiden. Ja, dus die, die hebben voor de oranje kleur gekozen. Nou ja, als je als Nederland op de Olympische Spelen... dan, dan is oranje hoor je daar natuurlijk niemand over Dat Komt goed uit, hè? En dan weegt het goed op tegen de belangen van de sponsor. Want de sponsor is blauw-wit, geloof ik, hè? Uh, ja. ja, we hebben natuurlijk ook Egon. Dat is de, de echte hoofdsponsor van de KNB. Uh, maar natuurlijk op de Spelen mag er niet ge, geadverteerd worden met, uh, met sponsors... Uh, maar dit is voor, uh, voor Egon. We hebben altijd Egon kleren aan. Maar uh, de boot is uh, vanaf nu oranje. Nou, jullie hebben in ieder geval een paar maanden de tijd om te wennen aan die boot. Uh, hoe ziet jullie traject naar de Spelen er vanaf nu uit? Uh, we hebben, morgenochtend uh, vliegen we met de hele equipe weg naar de wereldbeker, uh, de eerste wereldbeker van het seizoen in Belgedo. Uh, daarna gaan we op een trainingskamp. Aansluitend is dan nog de wereldbeker 2. Dus we hebben nu eigenlijk uh, het wereldbekerseizoen dat er nu direct aankomt. Dan zijn we nog een week of twee in Nederland. En dan beginnen we op de, met de laatste voorbereidingskampen voor de Spelen. Zeg, en die 50% van jou, die houden we erin, hè? 50% ja, kans toch? op een gouden medaille. Je wint ja, hem precies. of je wint hem niet. Lijkt me wel. Sjoerd, bedankt. Graag gedaan. Dat was Stuart Hamburger. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik heb nog wat voetbal voor u uit het buitenland. In Engeland bijvoorbeeld Liverpool. Die zit met zijn koppel helemaal bij de finale om de FA Cup komende zaterdag tegen Chelsea. Want de tweede keus van trainer Kenny Dalglish mocht spelen tegen Fulham en dat verloor meteen ook. En dan kijken we nog naar een andere wedstrijd. Everton, dat speelde gelijk bij Stoke City in Engeland. Granada, dat heeft zich bijna veilig gespeeld in Spanje. Want het ploeg nam voor eigen publiek afstand van Espanol en van de degradatieplaatsen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van langslijn Morgenavond vanaf 8 uur, dan zijn we er gewoon weer. Daar kan er van alles beslist worden. Kampioenschap, degradatie, de strijd om de tweede plaats. Het gaat ergens om. En zo meteen kun je gaan luisteren naar Met het oog op morgen. Gepresenteerd door Mieke van der Weij. Ik wens u nog een prettige avond. De Nationale Herdenking 2012. Vrijdagavond vanaf tien voor zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We het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 Die pa van ons, hè? Zou die zich wel vermaken nu die met pensioen is? Ja, joh, tuurlijk. Lekker reizen, een beetje klussen. Heerlijk. Hoop dat wij dat later ook kunnen. Ja, dat kun je toch gewoon checken? Oh ja? Ik zou niet weten hoe. Weet hoe je ervoor staat. Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. <lacht> yes, yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper op ziggo.nl/tv slash bestelling. Vanaf deze zomer bij het Internationaal Danstheater. Zonnekoningen, de elegantie van het Franse Hofballet... in contrast met emotionele dans uit Ghana. En Mannen van de Tango, waar melancholie de passie ontmoet. Internationaaldanstheater.nl Dit is Radio 1.